Er staan nog files op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Nieuwendam en Oost-Zanenwerf. Drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Nieuwebrug 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Maar door die file loopt het ook nog vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Watertorensport met Henny Rukert. Goedemorgen allemaal. Ja, Watertorensport met een heel bijzondere gast. U hoorde even de stem van technicus Ruud Jansen. Ruud Jansen en ik zijn gaan staan. Want onze gast vandaag is Eggy Poster. En waarom is die zo bijzonder? Wel, hij was natuurlijk jarenlang voorzitter van CFM. Van 2002 tot 2009. We gaan met hem praten over politiek, over sport en over zijn platen. En de eerste die hij graag wilde horen... November Rain, Guns Roses... van vandaag, Eggy Posten, waarvoor wij in de houding hebben gestaan, omdat hij hier eh, van 2002 tot 2009 de grote baas was bij ZFM. Welkom, Eggy. Waarom Kunst Roses? Dat ja, is een favoriete bed van mij. Ik ben, waar, ik ben naar concerten geweest met mijn zoon in, in, in Nijmegen, in het Goffertstadion, ook een voetbalstadion, zoals je weet. Nee, de, de beste herinneringen aan. Ja. Leuk, hartstikke goed. Laten we gelijk met het nieuws beginnen. Oudere Partij Zandvoort heeft een nieuw raadslid. Vertel. Ja, je weet, we hebben nog wat problemen gehad. Ten eerste uit het droeve bericht dat Carl Siemens is overleden. Toen de affaire met Hans Cohen. En nu plotseling weer mevrouw Lieselotte Jong, die zich terugtrekt. Die niet kan vinden, in de, zoals de mensen met elkaar omgaan in de politiek. En nou ja, toen kwam nummer 7 was meneer Harms. En die had ook weer een de iets. Zijn vrouw overleed, dus die wil voorlopig ook niets meer doen eraan. En nu, nummer 8 was Dix Nuitdorp. die stond op de lijst gewoon. Ik dacht ik word toch noodgekozen. Zo'n soort lijsttrek. Of een steunpilaar voor de club van onze partij. Nou 9 kwam Chris Jongbloed. Die werkt nog. En die heeft geen tijd daarvoor. Nou en toen kwamen we uh, bij Martin Ma Antonides. Ook niet meer. Uh, oh, die is die ook nog werkzaam. Ook geen tijd. En nummer 11 is de bekende oude voetbaltrainer. Leo Steegman. En die zei gelukkig ja. Dus we zijn weer compleet. Dus de sport staat weer bovenaan het lijstje. Ja, ja. Bij, uh... ja, ja. De oudere partijen. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Maar wat, wat je ook zegt. Lieselotte is er dus gewoon mee gestopt. Ja. Omdat ze niet tegen dat verschrikkelijke klimaat. Ja. het politieke ja. klimaat. Hoe komt dat nou eigenlijk in Zandvoort? Dat het zo slecht gaat. Dat, nou, dat elkaar afmaken. Dat zeggen ze wel eens in Zandvoort. Maar het is natuurlijk overal zo. In Amsterdam de Raad. Er ook grote problemen. Omdat de PVDA daar zo grote, Die was altijd... Uh, de, de, de, de baas in Amsterdam, zeg maar. En daar is ook veranderd die verhaal. En, en hier was altijd ook de, de VVD de grote partij. En de PvdA vroeger ook. Maar je weet, de VVD ging terug van vijf naar drie. PvdA heeft nog maar één zetel. Dus. En dat is toen voor hoop mensen moeilijk te verwerken. Nou, dus... Uh, de stemming was die prettig. Aan Leo heb je een goeie. Ja, ja, ja. Zo heel blij mee. En wij hebben er weer een... een... Gast bij in onze uitzending, ja. want er is natuurlijk niks mooier dan met hem over het verleden uh, te praten. Ja. Waar was hij allemaal trainen? Bij, uh, bij Sparta, bij ADO en Volendam. En naderhand is hij in de arbitragecommissie na zijn actieve carrière, uh, uh, de, de arbitragecommissie van de KVB gekomen. Doet hij hier iets, bij Zandvoort of niet? Nee, bij uh, SV Zandvoort doet hij niks. Nee, nee. Daar ben jij ook altijd. Nou, ik ben uh, een buitenlid. Of, ik ga vaak naar de thuiswedstrijd op zaterdagmiddag. Hoe vind je dat het gaat nu? Want ze zijn echt aan het knokken, hè? Ja, ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen. Dus het gaat goed voor de promotie naar de tweede klas. De horen ze ook thuis minimaal. Ja, ja, ik vind ook misschien dat dat nog te laag is ja. voor, uh, voor een plaats als standvoer. Je ja, ja, moet gewoon bij die grote jongens spelen. Ja. En dat kan, hè? Dat kan zeker, ja. Maar betalen doen ze niet. Dus nee. het is altijd moeilijk. Je bent altijd afhankelijk of mensen het leuk vinden nee. bij die club. Dankjewel. We gaan naar een uh, volgende muzikale bijdrage. Door jou gekozen. Dat is uh, Everybody is Hurt. Rem. Ja. Waarom? Ook. Vind ik een fantastisch nummer. Het is natuurlijk een nummer dat er al denk ik, 20 jaar oud is. Maar ik luister naar altijd Al deze imposter. Poster. Mm. Poster. Wat een mooi nummer, hè? Ja. En jullie, jij en uh, technicus Ruud Jansen... die weten alles over degene die zong. Ja, ja. Ik heb het ook allemaal, allemaal gevolgd, hè. En bij, bij ons thuis allemaal. Alle kinderen waren gek met muziek. En Ruud, jij bent net een wandelende... encyclo, geloof he? ik, hè? Nou, niet overdrijven. Ik ben niet zo goed als Leo Blokhuis, hoor. Okay. Oh, oké. Nee. Nou, het niet veel... wat je <laughs> net allemaal vertelde, maar ja. goed. Eggy, um, we gaan het hebben over sport en over politiek... maar ik wil even terug naar hoe het allemaal ontstaan is. Je bent in Amsterdam geboren. Ja. Augustus 1940. Ja. Daar heb je veertien dagen gewoond. En ja. En toen nou, gingen mijn ouders naar Zandvoort. Ja. Mijn vader moest in Amsterdam blijven. Want hij was notaris en dan moest je altijd in je strandplaats wonen. Maar hij wilde alleen maar naar Zandvoort toe. Dus heeft hij, in de vooroorlog waren die huisjes hier in Zandvoort... voor prikkies te koop bij die crisistijd. tijd. Dan heeft hij al een huis gekocht... En zo gauw het zaterdagmiddag was, was dat, want zaterdagmiddag was er nog kantoor. En dan gingen ze met de trein naar Zandvoort toe. Hierover, in, die, in die tijd sneller deed dan ze tegenwoordig die treinen rijden. Ja, ja, ja. En ze reden ook altijd. Hè? Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar was er een speciale reden of was het gewoon de liefde voor Zandvoort? Ja, ja, ja. Mijn vader zei, als je uit die trein stapt, die, die, uh, ruikt die frisse lucht. Dan was je dolgelukkig. Maar mijn moeder die, die, die, die, die was een echte, echte Amsterdams ook. Die wilde veel liever in die stad blijven. Maar na de het ook prachtig om buiten te Het is wel in Zandvoort woonden. Jij bent dus een echte Zandvoort. Hè? Nee, in de ogen van een echte Zandvoort niet. hè. Want ik ben niet in Zandvoort geboren. Nee, nee. En, en mijn ouders kwamen ook niet uit Zandvoort. Nee, daar hebben we vaak hele leuke discussies over. Ik, zeg, nou, ik mag er wat te rekenen dat ik echte Zandvoort ben. Nee, nee, nee. Met, met import. <laughs> ja, twee weken ergens ja, anders. Julianenschool? Julianenschool, ja. Het is niet na de rand opgegaan in de Oranje-Nassen-school. Daar zit nou je kleindochter. Ja. Die is vandaag op schoolreis. Die ben je gaan uitzwaaien. Ja, ja. Het was, eventjes, uh, het was wel leuk met al die kinderen. Voor, voor de eerste keer vanavond. Het is pas vijf. Dus het was uh, een hele leuke uh, ervaring denk ik. Als 16-jarige geloof ik, kreeg jij je eerste baan. Vertel. Ja. Naar school. en Toen uh, even, uh, even, uh, zat ik op de Bronsteen Mavo, in Eemstede. En dan, was ik, dan waren we klaar. En toen ze mijn vader. Wat ga je doen? Ik zeg, nou, ik zal het niet te gaan werken eigenlijk. Want, een stapje en over naar de... Nou, dat heb ik gedaan. En toen kwam ik bij de Amsterdamse Bank terecht eerst. En daar heb ik een half jaar gezeten. En toen werd ik gevraagd om die Slootjes, die in Zandvoort Die had een, een hoekmansbedrijf op de beurs in Amsterdam, voorbij hem kwam werken. Dat heb ik gedaan. Dan ben ik ook tot mijn vijftigste uh, gebleven ongeveer. Ja, dat heb je lang gedaan. Ja. Je bent zelfs eigenaar geworden daar. Ja, ja in 1966 al. Want en, ja. en, en, en, en, een overleed Slootjes. En een hoekmansbedrijf moest altijd twee fermanten hebben. Dus ik toen hij overleed moest ik er een eentje bij hebben, maar toen was ik wel, werd ik nu de andere firman. En die trad toen snel uit. Dus aanvankelijk werkte ik alleen met één medewerker. Nou, het werden er wat meer. Voor Hoekmans bedrijf had ik niet zoveel mensen nodig. Maar dat heb ik met heel veel plezier gedaan, ja. Toen ja. werd het verkocht? Ja. En wat ging je toen doen? Toen ben ik gaan werken bij een commissionaire effect. Dus dat zijn mensen die mee met particulieren handelen. En dat heb ik ook jaren gedaan. Dat werd weer verkocht? De hoofd werd weer verkocht, ja. En toen ben je gaan genieten? Nou, ik heb nog, toen heb ik nog mijn andere zaak, Keizer, die kon ik kopen. Daar heb ik daar nog een jaar in gezeten. Die zaak bestaat nog. Dus ik heb uh, mijn, uh, niet misschien wel zeg maar, sporen verdiend, maar ik heb wel heel lang in het vak gezeten. Ja. Maar nu is het pensioen. Ja. En dus de mogelijkheid om lekker naar sport te kijken. Kijken, ja. Want dat heb en heel lief te zijn, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat is tegen, dat kan ik niet meer. Nee, maar daar komen we straks op. Ja. Het is vandaag een dag om gelukkig te zijn. Als je naar buiten kijkt, het wordt best mooi weer. Het ja. wordt een goede temperatuur. Ik ben vandaag zo vrolijk. Ja, mogelijk. Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk.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 Chagrijnig, chagrijnig, behoorlijk chagrijnig, maar vandaag dus niet. Vandaag ben ik dus vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Vandaag ben ik heel vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Hè? Ja, ja. Laten we het nog eens even over Zandvoort voetbal hebben, ja. want we hebben dat net even aangestipt. Um, hoe komt het dat een plaats als Zandvoort, vergeleken bij Katwijk en Noordwijk en zo, zoveel minder is op voetbalgebied? Ja, dat verbaast me ook, want bijna alle kustplaatsen hebben al goede voetballers. Zandvoort heeft ook hele goede voetballers gehad. Ja. Fred Bomen, Piet Keur, Schilpzand en nog een stel van die mensen. Maar die gingen ook allemaal, als, als ze wat ouder werden, weer naar, naar, naar Haarlem. Ja. En dat is natuurlijk het, altijd een nadeel van, de, van de clubs. Als je goede spelers hebt, ook in die tijd loerden ze al op en dan werden ze gevraagd. Nou Fred Bom ging het prachtig om naar Haarlem te gaan. Piet Keur ook naderhand. Ja, die houden die mensen dan niet. Nee. Over Haarlem gesproken. Uh, uh, eigenlijk heel raar dat een plaats als Haarlem geen betaald voetbalclub heeft. Nee, het leeft helemaal niet. Hè. Want Haarlem was natuurlijk al jaren schildtogen, Maar ze deden het al keurig met een begroting onder leiding van de toenmalige voorzitter. Maar ze uh, konden natuurlijk nooit iets extra's doen. En, ja, en, en, en hoe ze, wat, wat je ook al zei, de publieke belangstelling viel zo tegen altijd. Ja, ik ging er ook heel vaak naartoe. Ik heb nog een jaar zo'n seizoenkaart gehad. Geen ging ik op zaterdag met mijn vriend Ed van de Rest nou. Dat was wel gezellig. Maar er zaten alleen die grote tribune. Dat zat vol rondom als jij. En de overkant naar de Noordtribune geloof ik. Daar zaten ook de jonge maar Verder niemand. Ja. Maar het oh. zijn prachtige jaren geweest. hè? Uit ja. De, uh, schitterende ja jaren. Toen er een opleving gehad met Barry Toen ze dus kampioen werden. En daar en, nou, was de wietzoeken ook nog mee. Ze hadden toen ook aardige teams. Maar daarna is de belangstelling zo tegengevallen. Ze hadden moeten fixeren met Telstra. Want... Die, ik volg Tels nu ook altijd natuurlijk, toch een paar AFC's, dat is voetballen. Maar uh, er zijn ook nooit meer dan 2000 toeschouwers te nou, weinig. Hoe zou dat komen? Is dat uh, de inslag van de bevolking? Of, uh, wat is de reden dat mensen hier zo weinig komen kijken? Of is er te veel te doen? Dat ook misschien, maar ik, ik vind het onbegrijpelijk dat de stad Harem. Dus niet eens één voetbalclub kan. Uh, nou ja, waar daar te weinig belangstelling voor is. Maar ja, wat, wat doe je eraan? Hè? Ja. Jij zelf bent heel actief geweest in de sport. Je ja. zei net uh, uh, dat het helaas niet meer kan. Wil je erover praten? Nou ja, ik heb dus uh, uh, ik dacht, ik heb veel gevoetbald op een, op een lager niveau. En ook veel gezaalvoetbald. En toen kreeg ik, dacht ik last van mijn knieën door dat zaalvoetbal. Ik ben natuurlijk altijd vrij zwaar geweest ook. En uh, toen dacht ik dat uh, die knie moet iets aan gebeuren. Dus ik was bij de orthopedist. Dus. En ik kreeg naar ze, ja, die knie is helemaal niet zo slecht. Die gaat niet opereren. Nou, goed, mijn vrouw, die, dan, die kent mij als de angstaast. Ik ga mee de volgende keer. Dus ze zegt tegen die orthopeed, dokter, opereer mijn man ook. Toen zegt die mevrouw Poster, kijkt u maar naar de foto's. Die knie is helemaal niet zo slecht. Nou, toen zei hij, er moet wat anders zijn. Uh, etalagebenen, uh, spataderen. Ik zei, nou, zoals ik kan zien, spataderen heb ik niet. Hij zei, nee, die kunnen ook van binnen zitten. Nou, goed, lang verhaal kort te maken. Die, die controles gedaan, was allemaal goed. Ik heel blij, was dat het maar geweest. Want daar is alles aan te doen. Toen zegt hij: Dan gaan we naar de, de MRI-scan. En daar kwam ik eruit dat ik een infarct heb in mijn ruggenmerg. Ziekte die maar vijf of zes keer per jaar in Nederland voorkomt. En er is er helemaal geen geschiedenis van die, van, die, van die ziekte. Want door die MRI-scan is het ontdekt. Dus er is, ze weten niet wat ze bij mij aan moeten. De dokter bij mij komt en zegt: Echt, ik weet het ook niet. Dan geeft hij wat sterke pijnstilers. Maar het is een hele, hele vervelende kwaal. En wordt het steeds erger? Het, ja, ik ga wel niet hard, maar wel heel langzaam achteruit. Ja. Dus geen voetbal en tennis meer. Want geen tennis, tennis heb meer. je ook gedaan, hè? Ja, tennis ook, ja. Ja, en nee, ik, ik, ik heb ook jaren jaren gegolven. Dat vind ik nu het ergste. Want dit, ik heb mijn leeftijd golf nog makkelijk, normaal gesproken als je kan lopen. Ja. Maar dat kan ik ook helemaal niet meer. Nee, dat ik wel gemist. Ja, jammer. En dan dus maar kijken? Ja, en dat doe ik graag ook, hoor. Wat zou er moeten gebeuren om Zandvoort... eerste klasse, hoofdklasse te krijgen? Wat moet er gebeuren? Vertel. Ja, het is er ook natuurlijk. De faciliteiten, wat biedt een club? En daar gaan ze... Kijk, een clubliefde bij best, jongelui bestaat nauwelijks meer. Mijn zoon die is opgevoed met HFC. Die, toen die 18 was, had hij het wel gezien. En nu vraagt hij niet eens meer hoe ze gespeeld hebben. Ze hebben zoveel onderinteresses gekregen. Ja. En uh, ja... Maar, maar je moet... moet nou je je HFC verleent ook faciliteiten. Ze, allemaal, ze lopen allemaal goed bij. Ze hebben allemaal een eigen kostuum en dit en dat. Dat hadden we vroeger niet. Jammer eigenlijk. Ja. Zou het... in het hele gebeuren, het hele land... achteruit lopen, denk je? Nee. Want de KNVW blijft nog steeds groeien. Dat is het gekke juist. Maar dat ja. zijn de kleintjes. Ja, ja. dat is gigantisch. En je ziet... Dan krijg je de E'tjes, de, de, de, de, de, de etjes, de, F'tjes, de, de F'tjes, E'tjes, de En bij de wordt het al iets minder. B wordt nog weer iets minder. En A heb je bijna, elke club zijn het de meest, minste teams. Ja. We gaan uh, aan Ruud vragen of die voor ons weer een uh, lekker nummer ja, is. Ja, dat kan we wel rekenen. flat in Ben Rouge. Waiting for a train.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 Love Gast vandaag, Eggy Poster, Zandvoorten, raadslid voor de oudere partij Zandvoorten en tegenwoordig ook fractievoorzitter. We draaien ook zijn muziek en nu hoorden dus Janet Joplin, me and my Bobby McMe. Mooi nummer. Ja, prachtig nummer. Hè? Vind je het leuk hier, hè? Ja, heel leuk, ja. Oké, okay, we gaan even iets heel anders doen, want de gast van volgende week is Roy Seitz. En die heeft ons vorige week verteld over de trainingsdagen van Frans Hoek. Maar daar heeft hij eigenlijk veel te weinig over verteld. Dus ik wil eens even weten hoe dat allemaal gegaan is. Goedemorgen. Goedemorgen, Annie. Nou, dat lijkt er niet op dat hij er is, hè? Roy? Ja, Henny. Hallo? Annie? Hij is er wel. Roy het, goedemorgen. Annie, goedemorgen. Hij hoort je hey. niet kennelijk. Ah, Hij wel... me niet. Nou, dan gaan we even een muziekje draaien en dan proberen we die uh, verbinding opnieuw te maken. Ruud, draai maar even een plaat. Watertoren Sport, luistert u naar En het is een heel mooi medium radio, maar af en toe gaat het niet goed. Dan zit er een koe op de lijn en dan hoor je de, degene aan de andere kant niet. Maar hij is er nu wel. Roy Seijs, goedemorgen. Goedemorgen Henry. Hi. Jij had ons vorige week verteld, en je bent de gast van volgende week trouwens... en dan gaan we daar ook uitgebreid nog op terugkijken... verteld over die Frans Hoek -keepersdagen. Kun je nog even in het kort vertellen wat dat allemaal is? Ja, nou uh, even heel kort. Dat is uh, inderdaad een... Uh... Aantal selectiedagen waar uh, alle keepers of mensen die denk, de keeper leuk te vinden op welkom zijn. Daar krijgen ze de hele dag training en aan het einde van de dag wordt het afgesloten met een kleine competitie. Echt gericht op keepers. Uh, en dan worden daar, uh, zijn de jongens en meisjes opgedeeld in leeftijdscategorieën. En de beste van de leeftijdscategorie van de desbetreffende uh, selectiedag, die gaat dan door naar de, wordt gekwalificeerd voor de finale dag. En die was vorige week. En jij had nogal wat finalisten, hè? Ja, wij hadden vanuit uh, Allianz, de club waar ik uh, de keepers training verzorg... ...hadden wij tien mensen die zich gekwalificeerd hadden. En door wisselende, door wisselende redenen hebben we er zeven uh, afgevaardigd naar de finale dag. En uh, ja, dat was uh, geen slechte zet uh, van ons. Vertel. Wij hebben uh, van de zeven kinderen die daar uh, aanwezig waren hebben wij er drie in de top 10 uh, geëindigd. Er zijn er twee als, uh, in de top 3 van hun leeftijdscategorie geëindigd. En als klap op de vuurpijl hebben wij ook een Nederlands kampioen... voor de meisjes van 6 tot 9 jaar. En wie is dat? Dat is Mara Versteeg. Wat leuk, hè. Dus Nederlands kampioen in een klein clubje in, uh, in Haarlem. Ja. Fantastisch, gefeliciteerd. We gaan er volgende week uitgebreid over doorpraten... en ook dan jouw muziek draaien... Vandaag is het de muziek van onze gast Eggy Poster En een van mijn favoriete nummers heeft hij op de lijst gezet. Angie, de Rolling Stones. Angie, when will those clouds all disappear? Angie. Rolling Stones in het programma De Watertorensport... met als gast Eggy Poster Markant Zandvoerte. Politiek heel erg actief. Zijn derde raadslidperiode. 1998, 2002, VVD. En ja, 1998 heb ik uh, tot 2002 voor de VVD in de raad gezet. En toen had je geen zin meer? Nee, toen ben ik, uh, was een hele aparte periode. want Bij de volgende verkiezingen wilde iedereen wethouder worden op de lijst van de VVD. Toen is het, was, ja, dat zou je ja niet zeggen, maar, maar René van Liem, die wilde wethouden worden. En er nog, nog vier. Dus toen dacht hij, dat geconkelfus, en toen was ik weer ergens anders mee bezig. Ik stap er nu maar even uit. Tot het is... ik in 1906 werd gevraagd door Carl Simons om bij de oude partij te komen. En toen zei mevrouw, doe het dan maar. Want het ging over die middenboulevard, je weet, ja. daar woon ik. Wees een beetje eigen belang natuurlijk. Maar ik werd gestuurd door mevrouw, die voelde het weer terug in de politiek. En uh, nou, je weet, het is voor ons gunstig afgelopen, want de flats staan er nog. We zijn langs op een leeftijd gekomen... dat we dat ook wel tot onze dood waarschijnlijk, daar kunnen blijven wonen. Ja, die plannen waren wel aardig, maar we hebben gewoon allemaal in nieuwe flats gebouwd. Dus er was niks, ja. niks nieuws, was antwoord. Toen ben je weer even gestopt. En nou, ja. we, nou zit je er weer ja. in. Ja, ja. en uh, nu nog zelfs als fractievoorzitter, maar ja, je weet de redenen. Ja. Carl viel weg en Lieselot viel weg, die jong. En ja, het was ik, eigenlijk aan de beurt. Het is nogal roerig hè, in Zandvoort. Er was heel erg veel te doen over van Mufvoort, ja. het van uh, van Uffort-gebied daar. Daar is gisteravond een eind aan gekomen. Ja. Vertel. Nou ja, dus de, de, de raad unaniem is dat het daar niet gebouwd moet worden. Dus uh, het hangt niet af van de rechtbank hoe de, hoe de uitspraak wordt. Maar ik hoop dat het allemaal uh, de goede kant op gaat voor de beide families. Dus iedereen is het eigenlijk eens? Ja, ja. ja de hele raad was er. niemand die er maar een maar had. Iedereen was uh, helemaal eens dat het daar niet gebouwd moet worden. Nou, aanstaande dinsdag wordt het weer een ja. uh, belangrijke dag voor jullie. Want daar komt een nieuw raadslid, hè. dat hebben we vanmorgen al even genoemd. Hartstikke leuk, hè, Leo Stegen? Ja, ja leuk. Die, die ken ik al van vroeger en uh, heb ook zijn vrouw goed gekend. Is een, uh, ik vind het een ontzettend aardige vind. En uh, ook een man die met verstand van zaken kan praten Staan er heikele punten op de agenda? Nou, er er natuurlijk nog genoeg... On, onder andere... kerntaak, discussie en zo. Maar er is nog genoeg te doen. Maar het gaat gelukkig financieel wat beter weer met z'n... Dat is een goed teken. Ja. ja. En hoe komt dat? Nou ja, het is, het is ook gesaneerd natuurlijk. Bedoel, er worden minder subsidies uitge... Ja, allerlei dingen. Ja, er zijn aangedraaid. Of teruggedraaid. Wel jammer soms. Ook voor goede dingen waar ik... Die niet altijd mee eens bent. Maar goed, het gebeurt. Het moet ook op een gegeven moment. Maar ja, dus we, we, we hebben vertrouwen in de toekomst. Oké. Okay. En een uh, mooie dag natuurlijk voor ja. jullie, omdat je dan weer volledig bent ja. en het allemaal weer wat makkelijker wordt. Dankjewel, je zover. En als we naar buiten kijken, lijkt het erop dat hij door gaat komen. Muziek gekozen door de gast van vandaag, fractievoorzitter van de oudere partij Zandvoort, Eggy Posten. Eggy, we hadden het even over de politiek. Dit programma heet De Watertoren Sport, waarbij De Watertoren gaat iets gebeuren. Ja, er zijn nu plannen en die, die, die komen binnenkort ook in de, in, in de commissie. En ik hoop dat er nou eindelijk een beslissing genomen wordt dat er inderdaad echt wat gaat gebeuren. Zoals je wel hebt gezien bij het station, de entree van Zandvoort druk bezig. En het volgende project is natuurlijk op het, op het badhuisplein, bij het casino en, het daar, en de rotonde, dat daar ook wat gaat gebeuren. Ja. wat het is hard nodig. Gaat het wat beter nu inderdaad? Of maak, uh, maken ze ja, elkaar nog is, af? Ja, ja. Nee, nee hoor. Nee. Dan gaat het wel beter. Want het is nodig natuurlijk, want de investeerders staan niet in de rij voor zand. Nee, dat nee, is ook zo'n opmerkelijk nee, nee. feit. Nee, Hoe komt dat? Nou, het is ja, is, Kijk, dat, die, die, we hebben een grote investeerder gehad toen we met die... Met die nu, uh, met die plannen in 2006 was dat. Met die, over die middenboulevard. En het is allemaal een beetje raar verlopen. Ze hadden meer of meer, waren ze meer rond met de gemeente. Maar ja, toen werd het weer teruggefloten. Daar, daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Dat het over natuurlijk vertelt ook overal. Dat het moeilijk om, iets is om te financieren allemaal. Maar ja, het is helaas nog, nog steeds geen... Er zijn van mensen die geïnteresseerd zijn, maar ja. Er moet wel heel wat gebeuren hoor, dat we het bijvoorbeeld. Maar goed, we wachten maar even af. Ik heb het is natuurlijk een, een tijd waarin heel erg op de centen gelet wordt ja, ja. overal. En ja. het geld niet de, meer rondzwaait. En aan de andere kant zou je zeggen, het geld is goedkoop nu. Ja. Nou, de rente is op een historisch laag niveau. Dus je zou zeggen, het moet wel kunnen. Wat is nou een van de dingen die jij het liefste zou zien gebeuren? Het Ja. Dat is dat helm daar en dat dat daar, daar het daarop en een mooi hotel komt en ja en zo die die promenade naar de zee dat het verbeterd zou worden zou mooi zijn ja Is your hometown. This is your home town. This is your home town. This is your. your own town To your own town There's not else the Het nummer ...van Bruce Springsteen, My Hometown. Het gaat over Philadelphia, maar jij bedoelde Zandvoort, denk ik? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja nou, maar Philadelphia ja, komt ook nog in. Het staat ook op het lijstje. Ja, ja Zandvoort dit is terecht met een plaats waar ik uh, aan gebonden ben, vind ik. Wat vind je het allerfijnste hier? Ja, ik denk de zee en, de, en ook de duinen. Alles eigenlijk, maar ik ben heel, heel tevreden met Zandvoort... Je bent volgens de, de originele, de echte Zandvoort, dus geen echte nee, Zandvoort, nee, nee, nee. maar je bent in Amsterdam geboren. Maar na twee weken was je hier, ja, dus ja. wat is het verschil? Nou ja, Amsterdam was wat drukker. Hè, toen. Ik de, uh, ben geboren op de Keizersgracht, Hoek, hoek uh, Leidse straat, dus ik uh, kon we, uh, echt uit het centrum van Amsterdam. Ja. Maar ja, daar ja, weet ik toen helemaal niks meer van, van de, de Amsterdamse tijd. Wel al toen ik in Amsterdam werkte, maar nee, ik was altijd, ook altijd blij als ik weer in die trein stapte richting Zandvoort. Het blijft hier mooi, hè? Ja. Je blijft ervan dromen. Ja. Marco Borsato.